Er is vandaag een vijfde verdachte opgepakt, een Noord-Ierse man die vanochtend met de veerboot vanuit Frankrijk in Ierland aankwam. De president van Chili heeft al zijn ministers gevraagd ontslag te nemen. Zo wil hij tegemoetkomen aan de eisen van de bevolking, na massale protesten van de afgelopen week. Gisteren gingen in de hoofdstad Santiago een miljoen mensen de straat op om te betogen tegen de ongelijkheid in Chili. Als alle ministers hun ontslag hebben ingediend, wil president Piñera een nieuwe regering vormen. Molukse Nederlanders hebben in Rotterdam een mars gehouden voor het eiland Ambon... dat een maand geleden werd getroffen door een aardbeving. Tienduizenden Ambonese zijn dakloos geworden... en slapen nog steeds in de open lucht, zonder voorzieningen. Mensen die nog wel een huis hebben, slapen soms ook buiten... omdat ze bang zijn voor naschokken. Die zijn er bijna elke dag. De Rode Kruis is bezorgd omdat het regenseizoen eraan komt... Met hun mars door Rotterdam vroegen de Molukse Nederlanders aandacht... voor de schrijnende situatie op Ambon. Ze zamelden ook geld in om de slachtoffers te helpen. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen eerst in Limburg nog regen. Verder wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Ook gaat het minder hard waaien. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdick. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Pro oh, heerlijk, dames en heren. Het is bijna vier over acht. En dat betekent dat wij gaan beginnen, want we hebben tips voor jullie klaarstaan. De eerste tip is van uh, Patrick. Wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb een, een... lekker nummertje. Uh, ja, ik heb is, uh, iets ik... wat ik niet van jou verwacht had eigenlijk. Nee, uh, dit maar we, je nee, bent nee, heel erg ook aan ik, ik was gisteren dan bij de, de, de, de bijeenkomst van ZFM hier. Mm -hmm. En uh, ja, toen hoorde ik uh, in een ander programma, hoorde ik dit nummer voorbij komen in de remix...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 Y yo le hablo en español, What? pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Me da mejor tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que vio seguro y yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho sacoco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real. Esto se va a que cal en dat ik ook te para la muñeca, por favor. Yeah, ka, en dat ik ook te kaka para la muñeca, por favor. Patrick, ik had wat jou nooit zo'n zo reggaeton, reggaeton-jongen verwachten. Wat is het heet? Wat hey. is het heet? Ja, Patrick is naar de videoclip te kijken. Ja, maar dat is een beetje het nummer, hè? Wat ja. is het heet? Quarkhalor. Quarkhalor. <totstutters> Mijn taaltjes over de grens. Hoeveel bieren heb jij hielp dat je Hilfurtje hier naar binnen Een stuk of... Weet ik niet meer. Zeg dat ook tegen Esther. Als je naast komt, zeg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 Lekker. Zo. <laughs> nou ja, hier stonden wij. Dus dit, dit is een beetje een voorproefje van waar we vorige week dus ongeveer waren. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dat is, uh, klinkt, uh, klinkt ja. lekker. Ja. Het was, was echt heel vervelend. Ja, ik goed. Voilà, vanavond mee. weer. Uh. <laughs> oh, oh. oh, ik wil hier oh, oh. weer. <laughs> maar dan wel tot zes. Oh, nee, vanavond niet. Dat de brandweer niet leuk vinden. Maar ik ben Ben, je klootzak, het is in de fik.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 Niet te verwachten, maar uh, ja, ik, ik word eigenlijk nooit zo snel fan binnen een uur. Denkt dat Louders? Uh, nee, ook no. niet. Nee, <laughs> <see>. <laughs> oh. Nou, nee, nee. Gewoon, nee, gewoon nee. niet doen. Ik ja. ga gewoon niks zeggen, ik vertel het straks wel. Oké. Okay. Dat nou Oh, verdorie. Ja, nee, daarom dus. Ja, dit is een beetje wat je eigenlijk. Uh, ja, van. Uh, ah. Van het feestje. Echt gewoon oh. hartstikke vervelend. Ja, oh, echt wat naar. zo naar. Echt. echt. Uh, uh. Ik ga je nooit meer naartoe? Oh, echt wel. God. Ik heb mijn laatste set van dit jaar niet terug kunnen vinden. Maar wel van vorig jaar. Is dus heb ik even naar je toegestuurd. Oh, heel fijn.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 Okay. Oh, vervelend zeg. Is mm. het weer de stel weer <laughs> mee, stel weer Nee, weer tijd? Nee, ja. Bijna, bijna, bijna. bijna. bijna, bijna ja. Lekker, lekker. Hé, hey, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan weer roeren lekker verder. Van we hebben een goed, goed Super veel,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 And don't give up, then you love me harder Cause you know later de 90's samenbrengt met Martin Ikin. Dan krijg je Hoekt, Heerlijk. Je hoorde inderdaad Martin Hoekt met Ikin, Martin Iking Hoorde je met hooked, hoorde je, En daarvoor hoorde je Harder, B.B. uit Jax Jones... ...en daarnaast natuurlijk Don Diablo en Never Change. Dan uh, zijn wij... Uh, ...dan even een vraag. Voordat wij straks de quizvragen gaan doen... ...de quizvragen vallen in de categorie uh, sport. Um, ja. Zijn jullie sportief aangelegd? <laughs> Nou ja, zijn jullie uh, uh, uh, sportief, ik op, beweeglijk? Ik zit op honkbal. <laughs> je zit op honkbal? Ja, zit de, je ik, op de bank? <laughs> ja, nee, dat is gewoon een terechte ja, vraag. Ja, ja, ja. Ja. Zit je op de bank of nee, zit ik, echt op honkbal? Ik, uh, ik speel wel. Je speelt wel? Ja. ja. Okay.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 Ja, en ik heb haar laatst weer eens voorbij zien komen, maar die ziet er goed uit, hoor. En die is wel in, in shape. Die uh, ziet, die is echt gelikt. Ja, uh, oké, okay, gelikt. Ook, dat geloof ik wel, ja. <laughs> Daar twijfel ik niet over. <laughs> nee, ze heeft al drie boeken uh, geschreven over het krijgen en houden van een, uh, van een strak lijf. En uh, stuurde een uh, goed gevuld pakket naar Sherma om haar te steunen. En Fire uh, Laurence uh, My Killer Body Motivator, hooked me up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 ik ben zelf ben ik weer aan het, ben ik al een tijdje weer aan het sporten. Echt waar? Ja. Niet oh, nou, je moet je bek houden. <laughs> Goed, ik zal je straks even eh, flink pijn doen. Uh, nee, maar, Handklemmetjes. Naast, naast uh, uh, uh, honkbal, zou je nog bereid zijn om nog wat anders te doen? Denk je van, nou weet je, ik zou toch nog wat verder in vorm Want jij ja, hebt ook hard gelopen. Ik, uh, ja. Daar ben je wel heel actief mee bezig geweest. Ja, zeker. Ik heb het ook gedaan en alles. In, uh, ja. in een redelijke tijd. Uh, nou, nah, niet echt per se. Hoeft niet. Maar als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Oké. Okay. Miguel, hoe sta jij daarin? jij hebt ook wel. Uh, toch wel uh, met, ik ben de naam, met zijn naam even kwijt. Um, oh, god, je collega van de Mediamarkt. Bid Heb je ook nog weet. wel zo'n aantal keer. In, uh, volgens mij ook wel een flink aantal keer meegeweest om te gaan sporten. Oh, uh, de Club van 40. Ja. Oh, die. No, ja. <laughs> Dat was Dat zit ook ik ook bij, Daar zit ik ook in. Oh, mijn god. <laughs> Ik heb hier dus echt... Als jullie kijken, is dus het liefst met een sport omdat jullie het voeren. Ja. <laughs> ja, ja. Eigenlijk wel. De derde helft was ik wel het best. Ja, ja dat klopt. Ja, Lijkt le gezellig de... bij de vier. Uh, ik kan ik eigenlijk weer. zeggen, is bier drinken ook een sport? Ja, ja. en gamen. Ja, dan ben je ook bezig met is sport. Nou, ja, gamen is ook sportief. Ja. Dat is, is heel sport. goed voor je hand-oog-coördinatie. -coördin -coördin ja. Dat is, dat is zeker nee, sport. sport. Maar uh, potje voetbal, honkbal. Ja. Nou, ja, dat is wel leuk. leuk. Dat is gezellig. was het goed.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 Ja, wel jammer uh, dat, uh, dat ze er vandaag niet is. Ja, Nies uh, Nies, nice, uh, kleinste vrouw van Noord-Holland. Uh, plup zand. En valspelen. spelen. <laughs> <laughs> Waar is ze trouwens? Was ze Thuis voor op de, de bank? bank. Thuis op de bank. Dus ja. zijn ze is nu aan het luisteren, denk ik. Weet ik niet, zal ik even... Uh, Wat voor rot excuus heeft ze dat ze niet <laughs> is. Ja. Even programma's terugkijken. Ja, weet ja, je wel, als jullie dat doen, dan laat ik alvast de rapper alvast heel even binnen. Want die heeft ook plannen met ons. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet, ik ben kapabel. Geen fabel, nog zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En yo, die shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah! Euro, break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 Vorige week op plek 12 twee plaatsen gezakt.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 Maar je bedoelt over die kleinste vrouw van uh, Noord-Holland. Ja, die ja. ja. <laughs> <Okay>. Valsspeler. Valsspeler. <laughs> Valsspeler. Als ja, je het hoort, ja. Valsspeler. Ze dus luistert wel mee, hè? Ja. Waarom? Weet ik niet. Lu oh. Luister je mee? De serie. La de serie Regen? is belangrijker. Ja, ik zit hier onder de tafel. Hey, met 20, en dan krijg je dat. <laughs>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 Oké, okay, dit was even een warmlopertje, maar dit is het niveau van de quiz. Wat is de grootste club van Nederland? Ajax. Dat is uh, een persoonlijke voorkeur. We gaan beginnen. De club van Nederland. Zijn jullie er klaar voor? Pekstvolle. Zijn, <laughs> Dames en heren, de eerste vraag bij Je Moet Het Maar Weten. Welk Zo. turnonderdeel is geen Olympische sport voor vrouwen? Oh, oh die. <laughs> Gaat even voor Sint, hoor, die Pedring. Ja, die weet ik. Ringen. De ringen. Jij zegt de ringen. En wat, wat zeg jij, Miguel? <laughs> <laughs> wat eruit. Maar ik kom eens dan naar die tafel vandaan. <laughs> wat zeg jij? <laughs> <laughs> <hums> ja. Nee, dat... Wat niet...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 Oh, nou vindt hij het goed. Ik had het wel heel erg hard, dit. Ja, dit, ja ik, ik denk, ik maak ze nog wat moeilijker. Maar ja, het is echt een hele makkelijke... Voor mij vragen. of voor Patrick? Nee, ik denk, ja, voor allebei. Ik ja, hij had... zal wel gelijk hebben, dus sluit maar aan. Ja, Patrick, sorry. 2-0, jezus mine. En nou is hij vrolijk, hè? Wat een rat, maar Ik he? Vertel straks waarom ik dit weet. Waarom weet jij dit? Nee, nog niet. Ik, wil het, weten. Nee, ik wil het weten. Deze twee vragen was bij hun popke gewis bij het wapen van zandvoorten te doen. niet. Die lees je nu op, of niet? Zou zomaar kunnen. Ik weet niet of dit daar vandaan komt eigenlijk. Ik heb echt geen idee. Daarom is Jean zo vrolijk die boek. Hij herkent ze gewoon. Ja, dan is het niet eerlijk. Dan handel jij met voorkennis. Maar daar ken ik niks aan doen. Dat jij die vraag uh, uitkiest. Oké. Okay. Want god, is wel omhoog, ja. Die weet ik ook. <lacht> ah, ik weet al! Dus als je nu vraag 3 opleest, dan weten we het zeker. <lacht> ja. Nou, ja, die weet ik niet. Maar hij telt niet. <lacht> ah, heb je twee vragen voor niks je best gedaan? Ah. Het is wel bijna kwart voor. Je. We hebben bijna geen tijd meer. Ah, we hebben nog 20 minuten. <lacht> Welke Nederlandse gemeente heeft als enige heeft geen kortvraag. voetbalvereniging? Oh. Nederlandse gemeente? Oh, die ken ik niet. Eh... Um... Ik had dit ook niet geweten. Nederlandse gemeente. Geen. Ja. Uh, wilnis. Urk. <laughs> ja. Allebei fout. Wat ja. <laughs> zijn het Bammer. <laughs> dus dat. Ja. Um, jongen, jongen. Oh mijn god zeg. Wat zijn het voor vragen? Joh? <laughs> ik, denk, nou, ik denk, dit wordt, dit wordt leuk jongen. Maar wat was het antwoord? Nou ja, dat is Vlieland. Uh, oh. Oh. Ja. Nee. Dat, dat ik... was mijn tweede gok geweest. <laughs> Tim dat had alleen maar zand. Dat was dan een, een, een vraag in die pubquiz. Pub Het ging wel over Vlieland. Over ah. welke provincie die hoort. Dat was uh, Groningen, toch? Of zo. <laughs> dan gaan we maar uh, naar de volgende. Sinds welk jaar is ijshockey een Olympische sport? Ijshockey. Je weet het niet. Sinds welk jaar? Sinds welk jaar is ijshockey een olympische sport? 2002. Ja, ik, volgens mij klopt dat die de tijd is. Dus... Dus, ik weet ja. het niet. Ik weet niet meer wat wanneer de zomer en uh, de winterspelen zijn. Nou, luister, toen de tijd maakte het ook als graad. Zoals ik nu naar het antwoord kijk, dus uh, uh, uh, uh, ik schrik er niet meer van. Nee, oké. Okay. Ik zal het niet terugvertellen. Te ik denk maar wat. Ja, okay. Ik maak er 2000 van. Nou. Eerst telt, Ik zeg 2000. Ja, ik heb het veranderd voordat jij antwoordt. Ja. Dan zit je dus een 782 jaar zit je ernaast. Dat is in 1920. Ja. Wat een is. Wat een vraag dit, joh. Ik denk, nou, dit wordt nog wel. Hier kunnen we nog wel even om lachen. Ja, dit ja, dan ja, doen we, we inderdaad. Dit weet Miguel 100%. We waren er zeker. Je oh, dit, nou, dit, dit, dit, dit, dit moet jij weten. Ja, Miguel. In dit. welk jaar werd het Feyenoordstadion geopend?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 Nou ja, en er staat nog steeds 4, 2 1 Ja. En met een vraag fout. weet je? Freeland, dat jullie dat gewoon niet wisten. Ik wist het gewoon. En, en dat ik het antwoord voor je had. Iets meer ja, Dat die Ter Schelling een voetbalclub heeft. Dat is bizar, hè? Ja, ja maar stel je nou voor dat die uit moeten voetballen. Dan die moet je moet... eerst de boot hebben? Ja, die moet eerst. Oh, met de boot op. Een privéboot, hè? Ja, Nee, Nee, zoveel geld heeft die club niet. Dat kan niet. Die hebben een eigen boot. Welke klassen zullen ze spelen? Ik denk dat die gewoon. Ja, Maandagochtend. Ik ga heel Terschelling. Ik ga alle honderd bewoners <laughs> van Terschelling hiervoor op mijn nek krijgen. Maar ik, waarschijnlijk. Ik denk, uh, ik denk dat ze een voetbalveld op de, op de boot hebben. Ja. Ik denk het wel. Het, het, het, het omliggende water is gewoon het goal. Ja, Precies in het midden ja. van het land. Precies in het midden van het land. Ja, ze, hebben, ze, ze hebben die straat van 100 bewoners ze hebben ze zo op zo, in plaats van een rotonde, hebben ze zo gewoon zo'n voetbalveld neergezet. Jezus. Op het moment dat het dus niet wordt gevoetbald, dan gebruiken ze dus de middenstippels rotonde. <lacht> dat is toch redelijk. Oh ja. ja, dit is, uh, ja, het is wel een uh, wel aparte uitzending. Ja, maar, vind, maar het is wel gezellig. Yes. Yes. Ja. <laughs> oh, oh, oh. Welke, ik, heb, ik heb er nog eentje voor de leuk Dit is ja, echt gewoon puur voor de leuk ja. uh, Welke sport is ontstaan toen een groep duikers Op zoek was naar een manier om in de winter Hun conditie op pijl te houden Diepzee daar Jij <laughs> ja, weet <je> dit <laughs> Waterhockey. Wat zeg je nou <laughs> Is dit gewoon letterlijk allemaal in <laughs> nee, Ik wist geen nee, Maar ik weet toevallig, wist ik dit nou. Nah. <laughs> TvC-hockey? Onder of onderwaterhockey? Onder hoe ja. onder de fuck moet je al onder water hockey spelen? <laughs> ja, nee, Als we een puck in het water leggen... Dan... <laughs> Luister met alle respect, maar hoe krijg je die pukken in godsnaam vooruit? Ja, weet ik veel. De gaat het niet. Heb je Dat gaat niet. Nee. Zouden ze dat ook gevoeld hebben? Ja, ik vond het we wel een vraag voor de leuk. Ja. Ja, <laughs> ja en dan kijk er nog van op dat jij het weet. Ja. Nou, nah, echt. <laughs> De eerste twee wist ik echt, niet in Alek... eerste instantie, maar... Echt, door die pubquiz wel. Ah, en dan ah, deze ah. vraag, naar, ik heb wel oprecht goed gewonnen. Wat? <laughs> ja, jij hebt oprecht goed gewonnen. Ja. Dat, dat, is, dat is niet goed. Verschillende meningen over, kan ik je <laughs> vertellen. Echt waar. Ja, maar ja. voordat wij jullie in de discussie gaan meetrekken, ga ik jullie eerst wat anders voorstellen. Samveld en Rani, Poos Malone.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 in twee jaar tijd. Mm -hmm. Veel mensen die komen en gaan hier. Ja, ik ik heb een heleboel mensen zien komen. Heleboel mensen zien komen en, en een heleboel mensen zien gaan. Want wie hebben er hier eigenlijk allemaal in het programma gezeten, als ik maar eigenlijk te bedenken. Quintano. Quinten inderdaad. Vanity. Vanity. Vanity. Uh, Meneer Koemans. Ja. Uh, even kijken. Uh, um.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 Hoe ho ho noemden we hem eigenlijk drie, dagen, drie weken geleden? Uh. Ja, we, we noemden hem toen hij hier kwam. Het is de telefoonman. De wat? De shout-out, man. Hey, de shout ja. ja, de shoutoutman. out man. De hey, man. Bon -man. Begon de shout -out. <laughs> Erik is er ook nog bij geweest. Erik? Ja, mijn broer. Ja, broertje? Mie broer. Door Mi broer, broer. Mie broer. Maar dat was dan voor mij of niet voor mij? Ja, dat was ook tijdens. Tijdens mij. Tijdens, <laughs> tijdens jou. Tijdens mij. Je <laughs> probeert het programma op een normale manier af te sluiten. Nee, maar de, de, weet je, de, de reden is duidelijk. We nemen, voor nu nemen we gewoon een, een tussenpauze. Ja. Denise. Uh, ja, die is van 1 meter Twi Ja. Denise, wat ben je? Meter. Ik ben hier. Ze komt. Ah, ze zit weer onder. Ik onder net de stoel al, zit Ik kreeg net al dreigberichtjes toegestuurd. <laughs> dus het kan zijn uh, dat het mes op mijn keel komt te staan. Uh, ergens en zo, in echt. deze, ik, deze, ik deze niet dagen. niet kunnen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 Pas tot de volgende tot, keer. Tot heel snel. Tot heel. heel, heel, heel, heel snel. Heel, heel snel. snel. Tot weekend. Ride it, regard.